klankschaalconcerten en meditatiecursussen. Dus dat is een heel uh, breed uh, spectrum. Het uh, is een ontzettend interessante vrouw en ik uh, ben heel benieuwd naar uh, wat ze allemaal te vertellen heeft vanavond. We hebben daar een uh, aantal onderwerpen uit kunnen selecteren, want uh, ja, het is uh, nogmaals zo breed. We gaan het hebben over therapie, relatietherapie, lezen en klankschalenconcerten. En natuurlijk besluiten we met een mooi gedicht voorgelezen door onze gasten. We gaan nu naar de eerste muziek, dat is Split Ends met Matches to my Girl. luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Ineke Venrooy. Zij is psycholoog, therapeut, healer, lezer, en ze geeft klankschalenconcerten. Nou, we gaan het uh, in dit blok hebben over therapie, Ineke, want jij bent uh, therapeut, je bent psycholoog. Uh, ik vind het leuk om te vermelden dat wij al uh, één keer een hele uitzending hebben gewijd aan psychiatrie. Uh, dat was van een Zandvoortse psychiater. En uh, we hebben al twee keer een uh, gast gehad die is coach. Maar we hebben nog nooit een psycholoog gehad. En uh, die dus ook therapeut uh, is. Dus daarom vind ik het leuk om even het hele stuk van de psychologie, psychiatrie uit te, te pellen. Zeg maar. En we komen langzamerhand bij jou van wat jij uiteindelijk dan doet en wat jouw kenmerken zijn. Maar zou je eens voor de luisteraars willen uitleggen wat nou eigenlijk therapie is? Ja, dat is een moeilijke vraag. Ik, ik zit uh, 25 jaar in het vak en ik ben begonnen als coach. En ik, ik ben langzaamhand uh, ontwikkeld naar therapeut. En uh, ja, er zijn verschillende definities over. Maar voor mij is uh, een, een therapeut... Iemand uh, die wat meer kan kijken naar de historie van de persoon. Je kijkt uh, wat meer uh, naar het verleden en naar de, de ouders en de oude patronen die daar uh, liggen. Dat doe ik als therapeut meer dan als coach, dan ik als coach heb gedaan. Hmm. Dus dat is voor mij wel, wel een kenmerkend uh, verschil. Ja. En verder um, heb je als therapeut ook veel te maken met overdracht. Mm -hmm. je ja, dat moet je uitleggen, denk ik. Uh, ja, overdracht uh, dat is ook een lastig begrip. Uh, mensen projecteren beelden en ervaringen en gevoelens op jou als therapeut. Mm -hmm. Jij bent degene die vreselijk aandachtig luistert. Dus ja, dat is een heel speciaal gevoel voor een heleboel mensen. En sommige mensen gaan dan het beeld krijgen dat je een, ja, een oermoeder bent. Of, of ze worden verliefd. Of, dat zijn vormen van, ja. van overdracht waar je alert op moet zijn. Dus, dus uh, jij als therapeut speelt een rol die ze al eerder hebben meegemaakt in hun leven. Die stond voor een bepaalde kwaliteit. zeg maar. En daar schieten ze. Die mensen die schieten weer in zo'nzelfde reactie als, toen, als, als dat ze toen hadden met die rol. Maar nu Precies. bij jou. Precies. En dan probeer ik... De de positieve rol te nemen. Hè? Zoals ze vroeger hebben ze zich uh, misschien moeten verdedigen... of kwamen ze niet aan het woord. En bij mij mogen ze dat wel... waardoor ze een positieve ervaring... er tegenover krijgen. Ja. En het, het, het, het is... het is discutabel altijd. Hè? Het is toch een glijdere lijn. Want als coach heb je ook wel af en toe overdracht. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik, ik werk er dan wel bewuster mee. Wellicht. Ja. Ja, misschien een heleboel coaches die dat doen. Maar... Ja. Um, en ik, ik had ook het gevoel dat, uh, laat maar zeggen, het, het soort klacht ook anders was. Ja... Als coach, ja, ik heb in het bedrijfsleven heel veel gewerkt, dus dan kom je heel veel op stress of leidinggevenden die toch niet helemaal goed de touwtjes in handen hebben. Die het moeilijk vinden om mensen aan te spreken. Dat zijn andere vormen van problematiek, mensen die tegen een burn-out aanlopen. Uh, en in therapie, ja, dan behandel ik meer mensen met angsten. Uh, met, uh, ja, in plaats van burn-out uh, echt overspannen zijn. Want een... Is dat erger dan burn-out? Um, of is dat minder erg dan burn-out? Nou, het is allebei uh, niet Wat, Wat is het verschil? Uh, burn-out krijg je echt uh, door uh, werk, heel veel hard te werken. Er zijn ook perfectionistische uh, mensen die heel, alles eruit willen halen. Heel ballen in de lucht hebben. Bij overspannen, daar zie je meer dat er ook andere factoren aanwezig zijn. Dus mensen liggen ook in een scheiding, of hebben een zieke moeder. Of er gebeurt van buitenaf eigenlijk iets wat ze niet verwacht hebben, waardoor ze echt overspannen kunnen worden. En is er nog een mate van ernstig wat het een of het ander? Is het een ernstig dan het ander? Of is het allebei even erg? Nou, een burn-out kan je ook wel jaren last van hebben, Een overspannenheid? Ja, dat, dat hangt er zo vanaf. Ja, de een uh, is, uh, is meer overspannen dan de ander, ja. Dat kan ik niet helemaal Laat zeggen. het anders vragen. Wat zou je liever hebben, een burn-out of een overspannenheid? Ik zelf zou liever een overspannenheid Oké, okay, nou, we vanuit gaan dat dat dan minder erg is dan een <laughs> Oké, okay. Maar dat verbaast me dan, want uh, in feite zou je kunnen zeggen dat uh, een coach ook de wat lichtere gevallen uh, heeft. Hè? En de therapeut van wat zwaardere gevallen. Als je uh, kijkt naar de psychische, ja nou, als ik het zo mag noemen, psychische stoornis, een zwaar woord. Uh, terwijl uh, burn-out zeg je dan in feite zwaarder is dan een overspannenheid. Hè? Dus uh, een burn-out die wordt dan wat meer door een coach uh, gedaan en een overspannenheid wat meer door een therapeut. Dus dat is bijna, bijna een tegenspraak. Hè, nou, is, uh, dat zou dan een coach zijn die wel uh, gespecialiseerd is daarin. En het verschil is dat je met burn-out heel veel gedragsmatige dingen gaat doen. Dat betekent dat je echt in de praktijk uh, minder uren uh, actief moet zijn. Dus dan maak je een programmaatje. Je ja, hoeft niet uh, zo dan, diep te graven je bedoelt dan zijn ze nog niet burn-out maar dan, dan zijn ze ernaartoe aan het gaan want als je echt al burn-out bent dan lig je nog alleen maar voor op de bank precies, maar dan heb je nog wel dat je een kwartier iets kan doen ja. en dat je dat moet weten dat het maar twee keer per dag een kwartier uh, ja. nodig is en dat ga je langzaam opbouwen dus je, je graaft niet waardoor het komt maar je gaat veel meer uit van de situatie zoals die is en uh, maakt daar een behandelplan op en uh, vind je het een uh, groot voordeel dat je therapeut bent, dat je dit soort klachten aan kunt, dat je dat soort klachten kan behandelen zoals burn-out. Ja, ik denk dat als je een gewone coach bent ja, die als coach opgeleid is, ik denk dat een gewone coach niet aan een burn-out zou beginnen, Is mijn inschatting. Nee, niet als je daar uh, niet gespecialiseerd in bent, dat nee, zou ik zeker niet doen. Nee. Ik vind, ik vind overspannenheid als therapeut leuker, want dan kan ik me dieper graven. Ja, dat vind ik wel heel leuk, Mensen die thuis tegen overspannen zijn. Maar dan, dan mag ja, je meer je kijken naar de oorzaken. Ja. Dat is iets minder uh, gedragsmatig werken. Ja. ja, precies. En gedragsmatig het zit waarschijnlijk in dat de mensen gewoon echt ander gedrag moeten vertonen. Om uh, werkelijk tot... Uh, om werkelijk tot uh, uh, andere gedrag te komen zodat ze wat minder last hebben van uh, van uh, burn-out hey, dus ja uh, yeah. en uh, nog het verschil met uh, de psychiatrie ja, nou, ik behandel ook mensen met angststoornissen en uh, depressies en dergelijke. Maar als er echt een persoonlijkheidsstoornis aan de hand is... Uh, ...ja, dan is meer een, uh, psychi een psychiater die in zicht komt. En uh, ja, een psychiater heeft ook een opleiding uh, medicijnen. En uh, die schrijft ook uh, medicatie voor. Dat kan ik bijvoorbeeld niet. En uh, ja, dan... Uh, is dat meer de weg om te gaan als je echt uh, bipolair of uh, een, ja, een, een mm. echte stevige stoornis is. Ja, zou je kunnen zeggen, je hebt zo'n stevige stoornis dat je dat met de therapie niet kunt oplossen. En dat je daar naar een psychiater moet en die zal altijd naar medicijnen grijpen. En je kunt samen met de psychiater en medicijnen natuurlijk nog best wel een therapie volgen. Ja, van, dat is prima. Ja, Zer, sterker nog eens aan te raden volgens ja. mij. Maar de, de, de, de ernst is een, een stuk groter dan bij een Psycholoog, bij ja. een therapeut? Ja. Oké, okay, nou met coach hebben we het al een beetje over gehad. Dus, mm -hmm. uh, ik stel voor dat we straks even inzoomen op jouw uh, soort van therapie die je gaat geven. En dan koppelen we dat even aan de relatietherapie. Dan gaan we nu eerst even naar de muziek. Je hebt uh, drie CD's uh, meegenomen. En uh, we gaan nu luisteren naar de eerste uh, CD, Met, uh, dat is Emma Chaplin en dat heet... Uh... Dat is van de CD uh, Carmine Meo en het nummer heet Spentele Stelle. Ja. luisteraars dus welkom terug bij inspiratieradio vanavond hebben we was gast Ineke Vendrooy zij is psycholoog, therapeut, healer ooralezer en ze geeft klankschaalconcerten. en we gaan het in dit blok hebben over wat doet Ineke precies van therapie en relatietherapie maar Ineke jij, uh, jij hebt deze, dit prachtige nummer uh, uitgekozen ik heb, ik vertelde net in de pauze dat ik er uh, vijf jaar geleden heb gezien in uh, in Carré, ja. echt een uh, cadeautje ik heb deze cd ook van waar heb jij dit nummer uitgekozen? Ja, het doet mij denken aan een vakantie in uh, Barcelona op de een of andere manier. Dan heb ik di dit nummer op mijn iPad op, <laughs> op, uh, op zo'n uh, mp3-speler heel vaak gaan draaien. Ik vond het heerlijk en dan was ik aan de zee aan het uitwaaien. Geweldig. Hmm. Ja, mooi. Het ja. ziet helemaal voor me. Het is inderdaad wel zo'n nummer die daar uh, wel verleent van oh, lekker aan zee. En, uh, ja. Niet, uh, nou, we hebben het over therapie uh, gehad. Wat is therapie? Wat onderscheidt therapie zich van coaching en uh, psychiatrie? En nu gaan we eens even meer tune op jouw therapie. Wat voor een type therapeut ben jij? Wat is jouw specialiteit? Uh, ik ben heel breed, dus ik ben niet uh, één type. Uh, ik, ik zet van alles in, afhankelijk van wie ik voor me heb. De basis voor mij is uh, het creëren van veiligheid. En ik denk als mensen in veiligheid, uh, als mensen zich veilig voelen, dat ze zich openen. En dat is een heel mooi proces. Is veiligheid niet de voorwaarde voor elke coach en therapeut? Ja, dat klopt. Dus dat is niks nieuws eigenlijk, maar dat is wel uh -huh. belangrijk. <laughs> en... Uh, Vooralsnog doe ik dat ook uh, met het woord. Dus ik, uh, ik laat mensen praten waar ze mee zitten. Uh -huh. en, uh, en ik probeer uh, gaande het gesprek uh, de gevoelens die eronder liggen bespreekbaar te maken. En uh, cliënten te laten voelen wat ze voelen als ze iets vertellen. Ben je dan een therapeut die wat meer naar het gevoel gaat van, uh, van cliënten? Is dat wat meer ja, ja, de richting waar jij op zit, ja, terwijl zeker. andere therapeuten wat meer op het rationele blijven? Ja, nee, dat, uh, dat is echt voor mij een, een cruciaal moment als mensen durven te voelen waar ze het over hebben ja. en wat ze hebben meegemaakt. Ja. Wat is daar het voordeel van? Daar zitten vaak uh, blokkades, knopen en met name uh, depressieve mensen bijvoorbeeld noem maar een uh, type ja zijn mensen die niet meer durven te voelen die hebben te veel meegemaakt dus dan bij het uh, ja dat is echt zoeken naar waar de ingang zit uh, ze, ja daar tot de kern komen van uh, waar ze mee zitten, waar ze pijn hebben. Dus je zit als het ware te zoeken bij die mensen van waar kun jij naar binnen om een ingang te zoeken, zodat ze... Ja, misschien wat meer van zich laten zien en wat zij ook wat meer gaan voelen. Beetje. Ja. Dus ze zoekt een soort ingang in de cliënt. Ja, dat klopt. Wat zou je ja, kunnen ja. uitleggen? Ja, en dat doe ik ook wel eens fysiek. Dus dat doe ik op allerlei manieren. Dan zie ik dingen in het lichaam of ik zie slikken of trillen. En dan vraag ik daarnaar. En dan, nou, soms vraag ik naar de focus op het lichaam. Om, om zo dichter bij het gevoel te komen. En soms doe ik het via een visualisatie, om even een keer en, uh, een blik naar binnen, letterlijk te doen. Mm -hmm. En het lichamelijke hoor ik je ook? Uh erbij. Hè? Dus het ja. is, ook dat is belangrijk. Hè? Dus we hebben het over, tot nu toe hebben we het over het mentale gehad, zeg maar. Hè? Dat je dus veel gebruikt als je, als je praat bijvoorbeeld met, uh, met een therapeut Je hebt te veel over voelen gehad, hè? dus dat ja. is het tweede element. Maar het derde element waar we uit bestaan, zeg maar, dat is het lichamelijke. En ja. waar, daar doe je dus ook wel het een en ander mee, hoor. Ja, dat ook, uh, vind ik heel belangrijk. Want je, ja, je lichaam is de boodschapper ook. Vaak wil je mentaal nog wel eens je verstoppen, maar je lichaam ligt niet. Hè? Dus ja. die gaat zijn eigen weg. Dat is een enorm belangrijk instrument. Ja, dat is mooi. Hè? Ook ja. Als mensen, Ik heb bijvoorbeeld een cliënt die... Uh, um, ja, die, die, die komt in, steeds in problemen als ze op te werk zit. Want iedereen irriteert zich heel snel aan haar. En dan blijkt dat er dus een enorm verschil is tussen het non-verbale, de non-verbale communicatie, en de verbale communicatie. En zij is zich er totaal niet bewust. Als je jagen dus iedereen in de boom in, terwijl zij dus helemaal niet weet waarom, omdat ze dus een hele andere binnenwereld heeft dan een buitenwereld. Dus daar zijn we nu mee aan het werk. Het ja, is belangrijk dat ze in ieder geval bewust wordt. Dat het, uh, ja. dat is. En het mooie is, vind ik dan, dat de, de non-verbalen, dat, dat ligt dus niet. Hè? Dat wat jij ook zegt, dat ja. lichamelijk, en non-verbalen, dat is bijna hetzelfde. Ja. Dat ligt niet, hè? Ja. ja, dat is mooi om, om ah, ja. mensen bewust te maken, ook van hun binnenwereld. Ja. En dat ze niet altijd uh, zo positief hoeven te zijn, maar dat leven soms ook lastig is. Dus dat, dat ze dat ook mogen leven en vinden. Ja, en dat je dat dus ook aangaat. Ja, precies. En ja. het toegaat. Meestal beweeg je af van angsten. Mm -hmm. En uh, in mijn therapie ga je juist naar je angsten toe. En als er nou iemand komt uh, met een klacht, depressief, kun je daar dan nou wat mee? Uh, nou, als het echt uh, genetisch heel, heel sterk is, dan is ik natuurlijk ze door. En naar een psychiater. Ja. ja. ja. Dan, uh, maar als het uh, ja, te behandelen is, hè, die twee polen in jezelf, dan uh, ja, kan ik daar wel uh, wat licht op werpen in ieder geval. Ja. Hey, en relatietherapie, dat doe je ook? Dat ja. is jouw grote passie, zei je ja, uh, dat... want we hebben een voorgesprek gehad. Ja. Het zit prachtig. Ja. Want daar, daar, ja, daar zit zoveel dynamiek eigenlijk uh, in. Uh, ja, wat tussen mensen speelt. En uh, ja, je hebt het stukje uh, boven tafel en onder tafel. En dan uh, ja, in, in relatietherapie, ja, er zijn alle machten en krachten tussen mensen, ik vind het prachtig om die boven tafel te halen, die vaak onder tafel zit. Wil ja. jij de opvatting uh, dat uh, een relatie hè, zo ongeveer het moeilijkste is wat er is voor een mens? Ja, het is het moeilijkste het mooiste. Ja. ja. Ik denk dat ieder mens ergens een heel diep verlangen heeft om zich verbonden te voelen ja. met een andere persoon. Ja. Dus dat, dat, uh... En er zijn ook heel veel mensen die dus zich niet verbonden voelen. Hè? Dat ja. Is, dat is, terwijl het bijna het mooiste is wat er is. Hè? Dat ja. zou, het, is ja, het is bijna, bijna raar. Hè? Van, hoe kan dat nou? Het zo ja. belangrijk. En dan zijn er zoveel mensen die zich iets verbonden voelen met een partner, maar ook met hun familie, of met hun ja. vrienden, of met hun buren, en vooral met zichzelf. Ja. Hè? En met zichzelf, uit want met dat ja, dat geen... gaat natuurlijk één op één, hè, bijna. Precies. Ja. ja. Dus, dus dat, dat is in relatietherapie dat je uiteindelijk uh, ook gaat naar de kern van ieder individu zelf. Want ja. eerst moet je die verbondenheid met jezelf voelen, want anders ga je partner uh, ja, te veel naar je toe trekken. Ja. Hey, we gaan even naar de muziek. kunnen mensen even hierover nadenken. Het relatietipje, dat is natuurlijk ook wel ja, komt bij met de meeste mensen ook wel heftig binnen natuurlijk. Want iedereen heeft wel wat met zijn part. Ik bedoel, het is nooit 100% natuurlijk. Dus ik wou daar nog even op doorgaan en dan gaan we aansluitend daar naar de aura lezen. Uh, ja Rob, ik wou jou even het woord geven, want jij kwam met een heel mooi idee om eens een nummer ja, te draaien. leuk hè. Leuk. Ja, ik speel uh, één keer per maand uh, speel ik, uh, drums in de placement, bij de protestantse kerk en uh, ja dan zingen we natuurlijk uh, we spelen vooral heel veel uh, opwekkingsliederen uh, voor. en uh, vooral bedoeld om de jeugd een beetje naar de, naar de kerk te krijgen en uh, ja zo af en toe komt er een nummer voorbij dat, dat blijft dan gewoon dagen bij me hangen en um, dit is een nummer wat al uh, door, uh, door heel veel mensen gezongen is ik weet ook helaas niet wie deze uitvoering zingt maar hij is uh, echt uh, ontzettend mooi en het nummer heet uh, Spreek tot de Volken Luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond was we gasten Ineke Venrooy. En zij is psycholoog, therapeut, healer en oude lezer. En ze geeft klankschalenconcerten. concerten. En we gaan het in dit blok hebben over uh, relatietherapie. En als we nog tijd hebben, gaan we ook nog naar Aura lezen. Maar Rob, uh, je zei dat dit een opwekkingsnummer was. Maar wat is een opwekkingsnummer? Nou, naar mijn uh, idee is een uh, opwekkingsnummer bedoeld... om mensen een beetje in het geloof lekker mee, uh, mee te slepen. En uh, dat zie je soms ook wel terug. Ja, bij ons helaas uh, niet zo erg in de kerk. Maar in uh, andere kerken zie je dat wel uh, gebeuren. Dat mensen echt, uh, ja, die gaan uh, bij wijze van spreken uit hun dak. Hè, die laten zich helemaal meeslepen. En uh, die geven zich uh, echt helemaal over... Uh, aan dat moment. En dat is wel, uh, wel mooi om te zien. Weet je wat je in Amerika ziet in die film? Ja, ja. ja. ja. Overigens uh, we hebben uh, sinds uh, volgende week een uh, nieuwe dominee, meneer Van der Linde, dominee Van der Linden. Die heb ik gisteren uh, mogen gaan voorstellen via Goedemorgen Zandvoort aan de Zandvoortse bevolking. Het is een uh, vrij jonge man, hoewel die 18 jaar dominee is hoor, maar in ieder geval hij ook heel jong. Dus wie weet Rob, uh, gooi eens een balletje op. Misschien is het er voor in. Ja, nou, wie Pre weet. Rekt hij ook zo'n paar jurk aan. Het, en... het, het, het, wordt, het wordt tijd dat er weer wat juicht naar de kerk komt. Ja, precies. Misschien is dit wel de manier. Okay. Nou, we gaan even terug naar, naar Ineke. Uh, Ineke, we hadden het over relatietherapie. Het vertelde je zo heel mooi dat je. wat jij zo spannend vindt. en daar zag ik ook je ogen een beetje bij gaan twinkelen. Dus uh, ja, dan, dan zit je echt op, uh, op, op mooie, mooie niveaus. Uh, die interactie tussen, tussen partners. Dat, dat je dat zo prachtig vond. Uh, ja, dat kan natuurlijk ontzettend veel misgaan, want het is ontzettend complex. Hè? We zeiden ook, het is een beetje het moeilijkste en het leukste wat er is uh, in het leven. Um, maar kun je eens een beetje uitleggen waarom dat zo complex is? Uh, in ieder geval wat ik, wat ik er spannend aan vind, dat is dat twee mensen verliefd zijn. Dat is sowieso al complex. Mm. Van, uh, hoe, hoe, hoe hoe gebeurt dat? En wat gebeurt dat? Wat is die aantrekking? En dan zie je na een aantal jaren dat die verliefdheid bij een aantal mensen verdwijnt. Of uh, ja, zelfs in, in strijd uh, zich ontwikkelt in plaats van uh, ja, de dialoog alleen nog maar discussie is. En ruzie. En ruzie. En ruzie ja. Dus dan, dan zie je alweer dat je naar je hoofd gaat op een gegeven moment. Hè? Dan ga je dus in het mentale zitten ja. op een gegeven moment. Maar, terwijl ja. verliefdheid puur gevoel is hè? Precies. Het dus is ja. een soort reis. Ik, ik doe hem weer van mijn hand van beneden naar boven. Van ja. je buik zeg maar, je hart ja. naar je hoofd. Ja, ja. ja. Dus ik, en dat vind ik heel mooi om mensen weer terug te brengen naar hun, hun wezenlijke ik, eh, wanneer ze, wanneer ze verliefd waren en wat ze daarmee gedaan hebben. Dus sommige mensen zijn zo verlangend naar de ander... dat ze de ander als het ware gaan bezetten. Ja. Ze willen de, daar de controle op hebben. Ze willen ja. eigenlijk laten doen wat jij van die partner verwacht. Is dat niet heel logisch eigenlijk? Ja, maar wel een valkuil. Ja. Dus uh, het gaat erom altijd alert te blijven dat je de ander blijft zien zoals die is los van jou met hun eigen behoeftes en dat jij daar niet altijd uh, de controle op hebt maar ik denk dat lukt nooit als je verliefd bent Nee, dat is mooi. Verliefd zijn is de olie. Daarom trap je erin, als het ware. Ja, ja dan heb je, heb je zo'n intens, intiem uh, gevoel. Uh, dat is geweldig. Waardoor je heel veel dingen pikt en neemt. En, en gaande de rit, ja, dan moet je dat bijhouden. Dat je niet een ander naar jouw eigen beeld gaat scheppen. Ja. Dat is heel maar belangrijk. Het probleem zit hem dus, als ik jou zo hoor. in die hele eerste periode. als mensen nog verliefd zijn, want dan willen ze juist, uh, dan zijn, kijken ze helemaal niet rationeel, dan kijken ze alleen maar met hun, uh, hun buik. Ja. En uh, ja, dan, dan willen ze, zijn ze ontzettend bang om, om zo iemand te verliezen. En ze gaan zelf ook heel erg uh, ernaar naar leven, maar dat ze willen ook dat de ander dat doet. Um, dus heb, heb je voor de luisteraars thuis, heb je daar een tip voor? Wat, hoe zij nou, als ze we weer verlies worden, hoe, hoe kun je daar nou het beste mee omgaan? Omdat om res, dat respect voor het individu, zeg maar te laten bij ja, waar het zo dus hoort? Nou, verliefdheid leeft uit. Ja. Genieten van en doen, hè, dat is ook fysiek, dus het is het natuurlijk uh, heel fijn uh, in, in die eerste periode. Maar op een gegeven moment uh, ja, gaat het dagelijks leven meer een rol spelen, de realiteit. En dan ga je dingen zien van elkaar waar je wellicht ook aan gaat ergeren. Mm -hmm. en, en eigenlijk zit daar meer de interessante omslag. Oké, okay, heb je daar een tip voor? Hoe je daarmee om moet gaan? Uh, ja, om daar achter te kijken. Waarom erger je daaraan? Nou, Dat is toch simpel? De dus, ander doet iets wat ik niet wil? Ja, maar dan is het nog zo uh, dat je daar ook vaak op gevallen bent op dat stukje. Mm -hmm. Dus het gaat erom dat, uh, ja, dat je vaak dingen zo, wel leuk vindt, maar je wilt het niet te veel zien. In een partner, anders ga je je ergeren. En uh, ja, uiteindelijk gaat het erom om... die uh, uh, diepere laag naar jezelf te kijken. Waarom erger ik me? Waarom mag die niet zo zijn zoals die is? Zou je kunnen zeggen dat als je, je ergert... dat het altijd bij degene ligt die zich ergt? Ja, dat heb je dan uh, bij jezelf. Het is een spiegel. Ja, het is een spiegel. Je kan altijd kijken naar jezelf. Van waarom ergert mij dit? Dus er is iets met jou aan de hand als dus jij je ergert? Ja. En dat is jij zegt van... Duik erin, maak het zichtbaar ja. waarom je je ergert. Ja. Want dan pas kun je het oplossen. Ja, dan kan je het oplossen. Het klopt. Ja. Dan misschien een voorbeeld geven? Als je ergert aan uh, je partner die de rotzooi achter zich laat slingeren de hele tijd. Ja, dat moet een vrouw zijn. Nou, het hoeft ik het <laughs> echt niet. Echt niet, Ries. Wat is dit nou weer? Je <laughs> hebben er al een <laughs> Oké, okay, dit laat ik even rusten. <laughs> MV. Oké, <Okay. laughs> een partner. Um, nou, ben ik even uit. Sorry. Um, uh, een, een, een, iemand liet, zich, uh, liet al uh, zijn achter zich en de andere ergerde zich daarom. Ja, en dan gaat het er vaak om dat als je het een paar keer hebt gevraagd en iemand doet het niet, dat je dan, uh, als het een, een vierde keer weer gebeurt, uh, dat je jezelf dan niet gezien voelt. Dus de diepere laag is veel meer. Je wil graag dat iemand rekening met je houdt en jou ook ziet. Dus uh, als, je, als jij dat durft te zeggen, van daardoor voel ik me niet gezien of... Ja, dat doet iets met mij. Ik kan je daar meer rekening mee houden? Uh, uh, dan, uh, dan kan ik er prettiger. Mee opgaan. Dus dat is belangrijk, dat je, dat je dat zegt. Dat je in ieder geval zegt, ik heb er ik last meer van. Meer ben je zelf ja, is. Ik word niet gezien en ik voel me niet gezien. Ja, want daardoor moet ja. ik veel meer uh, hier in huis uh, opruimen. Ja, dat is ook de, de kern van feedback, hè? Dat je, als je goede feedback geeft, dan, dan vertel je alleen maar hoe, wat het jou doet en hoe, hoe, hoe, jij, hè, hoe jij op iets reageert. Klopt. En dat je het dus niet bij de ander legt. Ja. Dus dat je niet zegt, jij, jij doet iets verkeerd. Nee, ik heb er ja. last van en daarom zou ik graag willen dat wat jij, blah, blah, blah. Precies. Ja, precies. En heel vaak uh, in relaties zie je ook uh, dat iemand gelijk terug reageert van... Uh, ja, maar jij doet dat en dat ook niet. En dat doen ze een jij-bak. Dus mm. Het gaat erom om echt bij die situatie te blijven en niet gelijk een ander ook te gaan verwijten. Want dan kom je in een soort cirkel terecht die uh, heel negatief is. Ja. En wat is jouw specifieke aanpak in deze relatietherapie Um, nou vaak kijk eerst naar de communicatie Want vaak uh, is er sprake van ruzie mm -hmm. En um, dan moet eerst dat eigenlijk weer uh, uh, ja, vlot getrokken worden Dus uh, dat, dat betekent dat partners weer echt naar elkaar gaan luisteren mm -hmm. Dus ook daar de rust en tijd voor nemen Om niet gelijk iets terug te zeggen maar uh, tot zich door te laten dringen wat een ander zegt als die uh, communicatie weer een beetje op gang is en die grootste lading is weg, dan ga je kijken naar de, de laag daaronder. En dat is toch wel heel vaak een, uh, ja, of, of een machtsstrijd van of angst om niet belangrijk genoeg gevonden te worden. Of in de steek gelaten te worden. Of uh, nou, daar uh, uh, ja, eigenlijk... Uh, de bindingse en verladingsangsten? Ja, Precies, ja, ja. dat is heel dus, deep down dus, vaak. Dus gedrag wordt vaak bepaald uh, op oppervlakkig niveau uh, door dit soort diepere angsten, dat is eigenlijk wat je zegt. Dus je ja. moet eigenlijk als therapeut terug gaan herleiden, waarom? reageren mensen zo. Ja. Ja, waarom worden ze ja. boos, waarom doen ze dit, waarom doen ze dat? Ja, dat heeft ja. vaak te maken met uh, patronen van vroeger, van het uh, ouderlijk huis die je hebt meegenomen. En dan zeg jij, nou dan vind ik het heerlijk om er lekker heen te duiken. Ja, ja Waardoor je. Jou, uh... waarom kies je die partner? Dat is ja. ook heel ja, vaak. Ja, dat is ook heel belangrijk, he, wat voor ja. keuze. Ja. Het heeft heel vaak met je ouders te maken. Ja, ja we gaan even naar, uh, naar muziek. Uh, je hebt weer een cd uh, meegenomen. Uh, vertel eens even ook... Waarom je graag dit nummer wil uh, laten horen? Uh, de cd is van uh, prijs nummer, Lacrimosa. Ja, dan maak je het wel heel makkelijk, want die voornaam die kreeg ik ook niet uitgesproken. <laughs> ja, uh, Sigi <laughs> Waar komt die man echt wat van vandaan? Ik geloof uit Tsjechië. Zeg maar. Tsjechi, ja, ik okay. durf niet helemaal te zeggen. Ik heb hem uh, live uh, gezien. Ik vond, vond het geweldig uh, om, om dat uh, mee te maken in Amsterdam. Uh, heeft hij de, als dirigent begeleid het is een, de, een Requiem for Friend. en de, hij heeft het uh, stuk geschreven als uh, re Requiem, hij had uh, um, eerst de muziek samen met een vriend geschreven en, en tijdens het componeren is die vriend gestorven hmm. en toen heeft hij het tweede stukje het nou, uh, Requiem gedeeld ja. uh, geschreven zelf het, voor heet, die vriend. het heet Lacrimosa ja.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 Jouw vragen om met hun relatie te doen. Je zit en je hebt je praktijk in Haarlem. We gaan zo wel even je website en zo voorlezen als mensen zeggen, hé, hey, daar wil ik wel een keer naartoe. En overigens, de website die staat ook vanmorgen bij Uitzending Gemist. Dus dan, als de mensen niet helemaal weten van, als ze het niet hebben kunnen volgen, dan kunnen ze naar onze uitzending uit de website www.inspiratieradio.nl bij Uitzending Gemist. En dan zien ze jou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 Um, maar ja, dat is dan in ieder geval onzichtbaar. Al ja, dus, um, en als je dan werkt naar oude lezen gaat, ja dan, dan, dan nou ja, nu wordt het al heel erg complex. Dus kun je proberen op een zo..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 een gevoel, als het ware mm, ja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 En uh, ja, we blijven gewoon lekker in de requiem uh, zitten. Want uh, we gaan nu naar een andere requiem uh, heet, uh, luisteren. Dat is requiem eternam. En uh, dat is van John Rutter. En uh, zowel Rob en ik uh, vinden dat een heel mooi uh, nummer. Dus uh, Rob heeft het nog een keer uh, van stal gehaald. Dus uh, John Rutter met requiem Eternam.